Renate Kok met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat overlastgevende asielzoekers rond Ter Apels zo snel mogelijk worden vastgezet. Minister Faber zegt dat zelf ook graag te willen, maar dat het juridisch lastig is. En daarom wil ze nu onderzoeken of een avondklok voor deze groep een optie is. Omdat de overlast vooral s'avonds is. Maar volgens de Kamer is het juridisch wel degelijk mogelijk om de asielzoekers vast te zetten in een speciale locatie. Op tijden veroorzaken vooral asielzoekers die weinig kans hebben op een verblijfsvergunning overlast in Ter Apel. In Brussel zijn 17 mensen opgepakt bij protesten tegen de nieuwe Belgische regering. Bij het hoofdkantoor bij de politieke partij MR bekogelden demonstranten agenten met verf, stenen en flessen. De politie zette het waterkanon en ook traangas in. In totaal waren er zo'n 60.000 demonstranten op de been in Brussel. In heel België werd er gestaakt. De actievoerders zijn boos over geplande bezuinigingen op het openbaar vervoer, in de gezondheidszorg en op het pensioenstelsel. Meer dan 350 rabbijnen en ook tientallen Joodse kunstenaars en activisten hebben zich in een pagina-grote advertentie in de New York Times uitgesproken tegen de Gaza-plannen van president Trump. In de tekst staat onder meer, Joodse mensen zeggen nee tegen etnische zuivering. Trump zei vorige week dat Amerika de Gazastrook wil overnemen en dat de 2 miljoen Palestijnse inwoners geen andere optie hebben dan te vertrekken. De vrouw die maandagavond in Amsterdam een stuk werd meegesleept door een tram... werd niet gedetecteerd door de sensoren in de deuren. Ze kwam aan de buitenkant van de tram met haar jas tussen die deuren vast te zitten. Volgens een ooggetuige zou de vrouw ongeveer een minuut lang zijn meegestuurd door die rijdende tram... voordat ze los wist te komen. Toen de tram stopte was ze al weg. Hoe het nu met haar is, is niet duidelijk. vervoersbedrijf GVB doet onderzoek naar het incident. Het weer in het oosten, mogelijk nog wat sneeuw. Later vanavond en vannacht is het droog. Op steeds meer plaatsen vorst. Morgen ook vrijwel overal droog. En vooral in het zuiden en westen af en toe zon. Het wordt dan een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Just a game, poor Maria, oh poor Maria. In the time you understand that you got to leave that man, poor Maria, oh poor Maria. Je zou denken, hebben ze nou een debuutalbum uitgebracht? Uh, Jazeker, de Gumbo Kings. Uh, want uh, vier jaar geleden of drie jaar geleden in 2022... waren het eigenlijk min of meer EP's. En uh, toen hadden ze zeven tracks. Bijvoorbeeld Changes Somehow. Die heb ik ook wel eens hier meerdere malen laten horen. Maar het is toch echt waar. 7 februari, afgelopen vrijdag, hebben ze dat uh, gedaan. Met Hotel Belvedere. En welkom bij deze alternative FM, Want daar begonnen we dus mee met een track van dat album... En dat album dat, uh, heet dus Hotel Belvedere, dat zei ik al. En een van die tracks die je net hebt uh, kunnen horen... dat is Poor Maria, dat, uh, daar begonnen we dus mee. Um, we gaan straks een gesprek... wat ik eerder op de dag heb opgenomen met Boy je laten horen. Want dat heeft best nog wel wat voeten in de aarde gehad... om uh, de man uh, te spreken te krijgen. Eerst uh, leek het gisteren te worden... maar toen liep het toch allemaal een beetje anders... dan het zou moeten lopen. En toen zei hij van... Zou je me dan toch nog maandag kunnen bellen? Nou, dat heb ik dus uh, bij deze gedaan. En heb ik uh, het uh, gesprek uh, opgenomen. En dat gaat grotendeels over Hotel Belvedere. En niet alleen dat. Het is een behoorlijk uitgespreid uh, gesprek uh, geworden. Kan ik je vertellen. Dus, uh, en het gaat natuurlijk ook over dat album. Waar doet het je een beetje aan denken? Aan uh, de muzikale grootheden. Want in die stijl is het ook een beetje gemaakt. De Blackies, Arctic Monkeys, Black Pumas en Nathaniel Radcliffe dat is een beetje waar het een beetje op gestoeld is. Maar ik zou er zelf nog aan toevoegen... en dat zal ik ook uh, straks in het uh, gesprek wel met Boyer laten verhoren... dat het ook nog een... Uh, nou ja, je ziet het beeld van een, uh, van een Quentin Tarantino-film. Zo moet je het zien. En dat is een beetje de, het album eigenlijk... qua geluid en qua sfeer. Uh, natuurlijk moet je ook inhoudelijk uh, wel eens een beetje opletten... met wat uh, daar gezegd wordt. Maar daar zit natuurlijk wel het een en ander in... En dan, iets heel bijzonders, vrienden. Want ja, ik, uh, ik moet je toch zeggen dat ik uh, helemaal weg ben van een single. En die single, die wordt toch een beetje, min of meer, een beetje de nek omgedraaid door grote streamingsdiensten. Nou, dat uh, heeft mij toen besluiten om, om daar iets speciaals mee te doen. Waarom ik hem goed vind, nou, dat hoor je nu. Hier is de les met Unsteady. Unsteady. Wie is zij? Zij heet uh, eigenlijk Emily van Ellerswijk. En vijf jaar geleden, zo'n beetje in coronatijd, kwam ik er een beetje haar op het spoor. Toen zij op een gegeven moment meldde, dacht ook uh, bij ons in de Alternative FM mailbox, dat zij uh, muziek uh, maakte. En daar was ik toch best wel een beetje van onder de indruk. Want als je iemand uh, van 17 bent en dan al hele goede muziek maakt... Nou, dan kan er eigenlijk alleen maar iets uit voortkomen... wat, uh, wat uh, min of meer dit als eindresultaat heeft uh, opgeleverd. Een steady van L.S. En ja, hoe vaker je die single ook hoort, uh, des te beter ik hem eigenlijk ook uh, begin te vinden. Dat, uh, dat is ook een reden waarom ik hem uh, wel eens uh, gedraaid heb. Uh, waar heb ik het over? Ik heb het over LS. En zij heet dus voluit Emily van Ellenswijk. En uh, zij is uh, 17 als ze zich meldt uh, bij ons in, uh, in de mailbox. En dat is dan de aanleiding om eens ook even met haar uh, van gedachten te wisselen over het uh, werk wat zij maakt. Dat is natuurlijk nog lang niet uh, van wat het uh, zou moeten zijn. En daarvoor volgt zij ook een opleiding aan de Rock Academie. En daar zijn toch al wat uh, mensen vandaan gekomen. Bijvoorbeeld Luce Fabienne of Lucie Fabienne. Dat moet ik zeggen. Uh, want die volgt nu die opleiding. Uh, maar er zijn er nog uh, meerdere die uh, daar vanaf uh, gekomen zijn. En dan leer je liedjes uh, te maken uh, op deze wijze eigenlijk. Zeer toegankelijk is het zeker. Ze heeft ook uh, meegedaan aan uh, de Pop College Tour. Dat is vorig jaar uh, het geval geweest. Uh, daarin zat er ook uh, dus Morel. Uh, maar deze Alice, die, uh, die maakte toch wel daar de meeste indruk. Mij, op mij dan, in ieder geval. Want uh, ze hebben ook uh, het patronaat in Halema gedaan. Heeft ze daar ook een optreden gedaan. En geïnspireerd is ze door artiesten als James Bay, Marn Morris en Uls het Lange. Moet ik toch eventjes weer die single er even bij pakken. Of dat er ook echt uh, het geval is. Moet ik even goed luisteren hoor. Je dan ben je een beetje zoekende in uh, muziekland en dan uh, lever je zoiets af uh, maar goed, uh, het gaat natuurlijk al een beetje over veerkracht, levenservaringen en dat soort zaken nooit echt uh, achter, uh, gezocht, eerlijk gezegd nou ja, uh, elke keer als ik het liedje uh, weer opnieuw uh, beluister dan ontdek ik toch weer iets, iets nieuws eerlijk gezegd komt ie nog een keer is of ik uh, wel luisteraars overgehouden. Maar dat uh, ga ik je zo wel even vertellen waarom ik uh, dit een beetje aan het doen ben. Dat heeft een reden. Dus uh, ik zou bijna zeggen luister eventjes zo, zo dadelijk naar het gesprek wat ik uh, met, uh, met LS heb opgenomen. Maar ja uh, tot zover ga ik eerst natuurlijk nog even een steady nog onder de aandacht brengen. Want daarna ga ik even met, uh, met LS erover praten. En het is niet alleen een steady hoor. Want er zit nog veel meer achter. Well Aan de telefoon, Emily van Ellerswijk, zoals ze volheid heet. Maar we kennen haar onder de naam LS. Hallo. Yes. Ja. Yes. Ja. Goedemorgen, goedemiddag, goedemiddag. Ja, nou ja, als we het, als het uitzien is het inmiddels alweer goedenavond. Maar goed, uh, dat maakt niet uit. Nou, goedenavond. <laughs> ja. um, want het is uh, wel even een, uh, een shocking ervaring wat ik lees op jouw socials... Uh, over een debuutsingel die er afgekegeld is door Spotify... Ja, dat klopt. Ja. Ja, hoe zit dat? Gewoon te slikken. Ja, ja mijn, uh, ik kreeg vorige week vrijdag een berichtje dat mijn muziek uh, wordt verwijderd van Spotify. Hm? Uh, met de aanklacht dat ik uh, stream zou hebben gekocht. Ja. Dat niet zo is. Niet, en wat, niet, wat volgens jou niet zo is? Nee, nee, ik weet zelf wel wat er op mijn bankrekening van zijn opgaat en dat ik nooit stream zou kopen, dus ja. Een ja, lastig kwestie. Ja, en dan moet je dus op een gegeven moment de streamingsdienst gaan benaderen en uh, dan moet je bewijsstukken gaan overleggen. Dat lijkt me nogal een opgave als ik dat zo, uh, zo hoor. Ja, nou het komt helaas nog helemaal niet tot het aanleveren van die bewijsstuk Omdat mij gewoon uh, uh, de distributeur en Spotify, die wijzen gewoon heel hard naar elkaar. Mm. En uh, die zeggen gewoon tegen mij, je mag geen gebruik maken van uh, betaalde promotieservices. Mm. Uh, maar ik, ik heb daar echt geen gebruik van gemaakt. Yeah. Maar je staat daar als, als independent artiest met... Uh, niet een heel groot netwerk om je heen, zoals zo'n groot bedrijf heeft. Hmm. Eigenlijk, uh, ja, je staat er alleen voor. Ja. een beetje. Ja, um, even over, over dat, uh, dat verhaal, hè. Want, uh, want dat jouw uh, muziek uh, is uh, eraf uh, gehaald, omdat je dus streams uh, zou hebben gekocht. Ja. Uh, want hoe zit dat? Is dat een een of ander spookaccount wat, uh, wat zich uh, daarmee bezighoudt? Hoe zit dat? Ja, nou, op uh, was het 18 januari uh, open ik mijn uh, Spotify for Artists. Mm -hmm. En toen zag ik ineens dat mijn, uh, mijn song bijna duizend keer was gestreamd op één dag. Mm -hmm. En ja, ik ben niet een hele grote artiest. Dus dat ging voor mij al gelijk een soort uh, alarmbellen rinkelen. Yeah. Uh, ik dacht, ja, dat, hoe, hoe, wat waar? Ik denk eerst, misschien is het een, uh, een, uh, een, een playlist van Spotify zelf. Yeah. Weet je wel bij je in terecht ging komen, maar dat was het niet. En toen mm -hmm. ging kijken naar de, naar de playlist naam en toen gingen er heel veel alarmbellen rinkelen. Ja. Yeah. En toen ging ik het opzoeken, dan heb ik wat research gedaan, en toen kwam ik erachter dat het eigenlijk gewoon een, een uh, ja, een scam playlist is, zoals ze dat noemen. Ja. En uh, dat het eigenlijk bestaat uit artificial listeners, zoals ze dat noemen. Ja. Eigenlijk bots, uh, gewoon nep, nep streams, nep ja. luisteraars, ja. Hoe kom je daarachter, dat het een, een, een scam uh, verhaal is? Hoe kom je, hoe zie je dat dan? Ik heb de, het bedrijf gegoogeld ja. en toen ging ik allerlei reviews lezen en uh, die waren allemaal van doe dit nooit, maak nooit gebruik van deze services ja. uh, en blijven van weg. Uh, maar het grappige is dat ik het hele bedrijf niet ken ja. en ik niks te maken heb uh, met het bedrijf. Ik heb nooit contact gehad met het bedrijf, ik ken het helemaal niet. Ja. Uh, dat is het bizarre aan het hele verhaal. Ja, Zou je dan ergens bijvoorbeeld in een uh, verloren mailtje... op een soort van link hebben geklikt... en uh, dat je niet weet dat je op uh, een link hebt geklikt? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, maar ja, ik, ik ben redelijk bewust, zeker de laatste tijd... met iedereen die gehackt wordt en ja. uh, alles wat misloopt... op social media ben ik heel bewust waar ik wel en niet op klik. Dus ik klik echt niet op een, uh, op, zomaar op een link. Maar nee, ja... ja ja, ik, ik, weet, ik weet het gewoon echt niet. Ik weet ja. wel één ding, dat ik nooit gebruik heb gemaakt van betaalde services... om mijn muziek te promoten of om streams te kopen. Hmm. Echt, uh, echt niet, nee. Ja, nee. En dan betreft het ook nog eens een keer je debuutsingel. Dus iets waar je je ziel... Ja, dat ziel... Pijn, Ja, ja. ja, ja uh, dat het uh, daar je hele ziel en zaligheid in hebt uh, gestoken. Ja, uh, Ja, uh, ja hoe, hoe nu verder? Ja, ik ben nu bezig met uitzoeken van... Uh, en wat zijn de mogelijkheden voor mij als artiest? Wat kan ik doen? Um, welke instanties kan ik benaderen... om in ieder geval toch op een of andere manier... mijn gelijk te kunnen halen? Um, nu heb ik wat rondgevraagd... met mijn netwerk. Heb ik een paar mensen... Uh, hun telefoonnummers van kunnen krijgen... en ik ga daarmee bellen. En daarna wil ik ook heel graag... een uh, petitie starten... dat artiesten zelf inzicht te krijgen... In, in alle playlists waar ze in zitten... en dat zij zelf ook hun muziek kunnen verwijderen uit iets. Ja. Want nu is het zo dat je wel bij Spotify kan rapporteren. Wat ik direct heb gedaan overigens, nadat ik zag dat het een scam playlist was, ja. heb ik hem direct uh, gerapporteerd. Maar er wordt vervolgens dan niks mee gedaan. Ja, dan... En ik heb hem gerapporteerd, maar Spotify zegt alsnog, <lacht> volgens mij, van je hebt dat gewoon uh, ja je hebt dat gewoon zelf uh, erin laten zetten. Um, maar als je als artiest inzage krijgt in, die, in welke playlist je zit, en als je iets niet vertrouwt, dan kan je dat op voorhand verwijderen. En met die functie zouden ze bezig zijn. Mm. Um, dat heb ik namelijk gelezen, maar ja, dat moet er gewoon snel komen. Yeah. Want ik kreeg dus zoveel berichten op Instagram van mensen die het zelf hebben meegemaakt. Yeah. Het is echt gewoon verschrikkelijk, toch? Dat je zo je hele hart ergens in stopt en dat het dan vervolgens wordt verwijderd op iets waar je totaal geen invloed op hebt. Ja, ja dat, kan, dat, is, dat is denk ik het uh, meest erge. Uh, muziek blijft een kwetsbaar product. Want ja, ja. Uh, iets wat je zelf hebt uh, gemaakt. En noem maar op. En waar je uh, eigenlijk helemaal uh, achter staat en uh, dat wordt zomaar even draf. Uh, maar uh, wat ik ook uit jouw verhaal uh, begrijp, is dat Spotify dus kennelijk uh, niet een eigen onderzoek doet. Nee, nee. Die hebben gewoon een bepaalde software die uh, die, die streams detecteert, die streams, als het ware. Hmm. Um, en distributeurs krijgen ook een boete als ze niet handhaven. Dus wat die distributeurs dan ook doen, samen met Spotify, is gewoon over iedereen, ja, iedereen die maar in de buurt komt van die artificial streams, als het ware, mm. ja, die, die krijgen gewoon een, een band opgelegd, dus die muziek wordt verwijderd. Mm. Ze, ze hebben ook helemaal niet de mankracht om te gaan onderzoeken wie wat welke, welk verhaal echt of nep is. Yeah. Maar als jij een artiest bent met miljoenen streams, als er dan duizend uh, nepstreams tussen zitten, dan valt er natuurlijk veel minder op als iemand zoals ik, die, uh, wat was het, vierduizend streams heeft op haar debuutsingel, ja. waarvan er duizend nep zijn. Ja, dan, ja. dan gaan er ineens wel uh, heel veel... Uh, ja, dat is raar. Uh, dat, dat, dat, is raar. Dat, dat, dat is inderdaad raar. Uh, ja. Ja, wat, wat, wat zou er dan in jouw ogen nu moeten gebeuren? Er zou gewoon een, een onderzoek gestart moeten worden. En ik wil gewoon graag weten waar die, waar die streams vandaan komen. En ik wil dat ze die streams verwijderen. Mm. Ik wil daar niks mee te maken hebben. Wat heb ik nou aan iets wat niet, wat niet echt is? Ja. Wat, wat geeft mij dat voor voldoening als artiest mm. Helemaal niks. Nee. Ik wil daar niks mee te maken hebben. Ja. Maar dat zien ze helaas niet in. Nee. nee. Uh, dan even totaal iets anders. Want tussendoor ja. is er wel een tweede single verschenen. En die... ...zouden we bijna over het hoofd hebben gezien, Only Me. Ja, ja, zeker. Ja, dat is echt, uh, ja, los van een serie, mijn eerste single ben ik ook zo trots op, uh, op die single. Mm -hmm. Ja. Vertel er eens dus even over, om het even, ja, weer even wat luchtiger te maken van het uh, serieuze onderwerp waar we net over hebben gesproken. Want, uh, wat is Only Me voor jou? Ja, Only Me is eigenlijk het liedje wat mij uh, op het goede pad heeft gezegd wat betreft zelfacceptatie. Het liedje wat mij heeft geleerd dat het oké okay is uh, wie ik ben en uh, dat als iemand ervoor kiest om niet in je bestaan te zijn, dat dat, niks, niks met, dat, dat jou niet minder waard maakt. En dat is een soort zelfbevestiging. Uh, en ja, ook als ik dat liedje speel, uh, ja, dan, dan helpt het mij om weer verder te komen, om, mezelf, om wat liever voor mezelf te zijn. Mm -hmm. En ik hoop dat dat ook voor anderen zo mag lezen ja. als het ware. En dan de afsluitende vraag: waar kunnen ze Alice vinden op het wereldwijde web? Op, uh, ten eerste op Ja. En ten tweede op eigenlijk alle social platformen onder de naam Emily Alice. <middels> of a man dancing around my ceiling wish i could explain got a feeling that you won't be with me to tell me what it all means parts of a story circle through my head wish i could explain but there is too much left unsaid what if i can't forget Voor wie het uh, gesprek heeft kunnen we luisteren. Mm, die heeft uh, kunnen uh, horen hoe het een uh, beetje zit met een steady. Uh, hierachter dus of hier uh, bij het uh, gesprek voorafgaand van deze single Only Me uh, hoorde je dus Alice uh, zelf over een steady. Hoe klonk die single ook alweer die uh, debuutsingle? We er uh, niet zoveel invloed op hoor, eerlijk gezegd, over uh, wat er hier gebeurde. Gebeurden vreemde dingen in uh, deze uitzending. Alles heeft uh, te maken met uh, streams die zomaar ergens kunstmatig worden uh, gestreamd. En dat dat uh, de artiest dan wat uh, op te leveren. Uh, heel erg spooky, Volendam opgelet. ik had hier ook helemaal geen invloed. Uh, Oeps, ik heb hem geloof ik twee keer gedraaid. Deze verloren mipsen met Spooky Song. Afgelopen vrijdag waren ze te zien in uh, de C-punt. In de kleine duik. Samen met Bad Luck Baby en High Die ga je straks uh, nog uh, terug horen. Het is niet alleen uh, deze LS hoor. Het is niet uh, echt alleen uh, deze Unsteady die, uh, die je nu een paar keer gehoord hebt. Maar dat heeft een reden. En dat is de reden waarom ik Big Tech Bozo... Spotify een vette rode kaart geeft als je iemands debuutsingle afpikt op de streamingsdienst. Wat leuk is uh, van radio is dat je ook een soort van instrument hebt dat heet WhatsApp. Ik zit nu een beetje te, te appen met uh, radio radiocollega en muzikant Roy de Smet. Want die uh, begint zo direct met zijn uitzending. En dat betekent dus dat ik dat uur uh, later even terug moet uh, luisteren. En een sterry hoorde je trouwens van LS. Uh, die had je al uh, niet kunnen missen. En als je hem niet op Spotify uh, kunt uh, vinden, dan uh, draaien wij hem wel voor je. Um, want uh, Roy die gaat straks iets doen met uh, Jacob D. Edwards. Uh, want die gaat uh, komende vrijdag zijn EP of nee, zijn album uh, releasen. En dat is wel leuk, um, want ik zie nu dat, die, uh, dat zij Medusa gaan draaien. Dus dat uh, is iets wat, uh, wat ik dat niet doe. Maar we gaan uh, wel iets uh, doen met uh, Jacob D. Edward. Tot aan het nieuws van 7 uur, want ja, we hebben er nog één. Die komen gewoon uit land voor Dingen die ik doe van Singie je niks. Nee, toch met dingen die ik doe, doe, doe, met dingen die ik doe. Maar ik pak mijn peper met dingen die ik doe, doe, doe. Met dingen die ik doe, ze kunnen niet tegen, we maken ze moe, moe.